Goedemiddag, goedemiddag allemaal. Ik wil uh, jullie uh, onze gastspreker van, van vanmiddag aan, aan jullie voorstellen. Sama, kom uh, naar voren. Dit is Sama Younan. Geef hem een, uh, een harde applaus. Sama komt oorspronkelijk uit Syrië, maar woont al heel lang in Nederland. Is met uh, een met Nederlandse getrouwd. En um, hij is evangelist van Oase. Niet van deze Oase, maar er is nog een Oasekerk. En Oase in Amersfoort, toch? Een Arabisch-talige gemeente. En jij bent ook evangelist onder Arabisch-taligen. En uh, nou, het is een eer dat jij hier uh, vanmiddag bij ons bent. En ik wil graag voor je bidden, als dat mag. Ja hoor. Vader, we danken u wel voor samen... Dank u wel dat u hem vanmiddag bij Oase heeft gebracht om uw woord te delen. Heer, we bidden, wilt u hem opnieuw vullen met uw heilige geest. Wilt u hem vullen met kracht, met liefde en met wijsheid. Ik bid voor ons allemaal dat we met open hart en met open oren zullen luisteren. En dat we precies die woorden zullen horen die u tot ons wilt spreken vandaag. Heer, we bidden dat u... Allereerst zult ontvangen. In Jezus naam. Amen. Amen. Amen. Dank u wel. Ja, ik ben heel blij dat ik hier mag zijn. En ook vertellen over de Heer Jezus. En ook delen zijn woord met eigenlijk iedereen. En ook met jullie. Ik was van plan om iets anders te, te vertellen... En ik was heel druk bezig een week voordat ik, uh, nou ja, voor de dag van vandaag, na te denken wat ga ik uh, vertellen. En hier spreekt dat mij. En toen kreeg ik een mailtje van Martijn. Hij zei, spreek vooral iets wat jij passie voor hebt. Nou ja. <lacht> ik kan niet anders dan over FG-isatie. En, en als ik... Kijk naar de evangelist, ons voorbeeld, dan is de Heer Jezus. Ik ben zelf 18 jaar geleden tot geloof gekomen in Oostenrijk. In de gevangenis, het is een lange verhaal, dat ga ik niet vertellen nu. Maar eh, eigenlijk door een wonder ben ik de eh, volgende dag eh, vrijgekomen. En, en dan, de eerste persoon die ik ontmoette, heb ik hem over Jezus verteld. En ik wist helemaal niks over de gaven van de Geest. Want ik wist helemaal niks over de Bijbel. En uh, later uh, ben ik naar Nederland gekomen. En, en ook. Uh, ik ging theologisch studeren. En, uh, en nou ja. Ik ging meer in de Bijbel verdiepen. En toen heb ik ontdekt ook dat uh, de Heer geeft ook gaven. En uh, nou. Mijn leven wordt steeds meer rijker en gezegend. Hoe meer ik vertel over Jezus. En Ik denk. Als wij, als wij echt gewoon logisch nadenken dan hebben we niks beter dan Jezus om aan de wereld te geven. Het is zo erg eigenlijk want heel veel kerken, heel veel christenen, ze schamen zich om over Jezus te vertellen. Dat is, volgens mij moet gewoon een keer onderzoek worden gedaan, want dat is heel raar. Want waar praat je graag over als je bewerkt bent? Uh, waar wat laat je aan de mensen zien? Gewoon als je vraagt aan mensen op straat, wat wil je juist de mensen van jou zien? En wat verberg jij meestal? Nou, logisch, de dingen die lelijk zijn, een pukkeltje ergens of uh, weet ik veel, een rare verhaal, rare, stomme dingen die wij gedaan hebben, dan proberen we dat te verbergen. Maar de mooie dingen wil je juist altijd naar voren brengen. Dan wil je altijd zichtbaar maken. En dan denk je gewoon, wie is als Jezus? Nou, gewoon denk aan Jezus. Wat, wat mist de wereld? De wereld mist gewoon de echte liefde. Wie heeft nou ons onvoorwaardelijk lief gehad, behalve Jezus? De mensen missen de vrijheid. En waar hebben we de echte vrijheid dan bij Christus? De vrede, Hij is de vorst van vrede. De genade, de barmhartigheid, dat je geaccepteerd wordt, wie je dan ook bent. Dus wees, laten we gewoon echt trots zijn op wat waard is om trots op te zijn. En laten we dan ook dat zichtbaar maken. En Jezus is ons voorbeeld. En uh, misschien zie je... Oh, dat zie je nog niet. Maar het is een mooie plaatje als je kijkt uh, als dat komt. Van, uh, ik wil graag een klein verhaaltje vertellen over... Als je veilig wil lopen... En dan geef ik een voorbeeld van iemand die op de bergen... Die loopt op de sneeuw. En als je veilig wilt lopen... Dan is het goed als een ervaren man voor jou wandelt... Op die hoge bergen en wat hoef je te doen? Alleen maar te kijken, naar de voeten stoppen en gewoon daar te lopen, want dan is veilig en dan is goed, want het is. En laten we dan ook hierin van Jezus een voorbeeld nemen. Hij is voor ons gegaan en hij is eigenlijk ook uh, ja, voor ons de leermeester. En daarom heb ik het thema gegeven van deze meditatie of preek, de school van Christus. En, en wil ik graag met u lezen uit Matthäus 9, vers 35 tot 38. En daar staat: ik weet niet, uh, ja, dat is waarschijnlijk een uh, BV: Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf er onderlicht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Vier versen en ik wil graag vier lessen hieruit trekken van wat Christus ons kan leren vanmorgen of vanmiddag. En het eerste punt die ik over vertel is Christus zien we hier in vers 35 gericht op zijn missie. En tweede is Christus ziet de realiteit. Drie, Christus benoemt de uitdaging. En vier, Christus wijst de weg naar de oplossing. En het Eerste punt, Christus gericht op zijn missie. Als we hier kijken, we zien eigenlijk Jezus met volle overgave, hij trekt van stad, ...naar de stad, van dorp naar dorp en hij ging de mensen onderrichten en hij ging het evangelie vertellen. Dus uh, één belangrijke punt hier zien we bij Christus dat hij uh, niet bleef alleen maar de discipelen zeg maar, uh, mooi onderwijs geven dat zij hoe ze moeten evangeliseren... Maar hij gaat zelf eerst. Want dat is het einde van hoofdstuk 9. Wat we nu gelezen hebben. En als we lezen Matthäus 10. Wat doet Jezus? Dan gaat hij de 12 discipelen uitzenden. En de eerste vers van Matthäus 11 staat. Nadat hij de discipelen heeft uitgezonden. Hij trok hun dorpen en steden. Om het koninkrijk van God te verkondigen. Dus... Hij is het voorbeeld, hij zendt hen uit en hij gaat ook door. En ik, ik heb uh, heel veel preken gehoord over Matthäus 28... waarin ook heel veel wordt gesproken over de grote opdracht van Christus aan zijn discipelen. Maar heel vaak, als je niet ziet de mensen... De Evangelisatiecommissie werd ergens genoemd waar ik geweest ben. Nog aan het begin van mijn geloof, 16 jaar geleden. Maar als ik zeg tegen een Evangelisatiecommissie: ja, laten we dan gaan Evangeliseren. Nee, nee, nee. Wij geven alleen maar het zeg maar, onderricht. Hoe dat gedaan wordt. Maar, eh, dus ik denk dat het heel belangrijk. dat wij juist als zeg maar, leiders van de kerk. dat wij de kar trekken, voorgaan en dat bemoedigt. De mensen ook om door te gaan. En dan zie je, Christus is gericht naar zijn doel. Naar zijn missie. Hij heeft echt een doel, een missie. En hij wil dat vervullen. Hij, ook hij zoekt de mensen in hun omgeving. Als ik kijk hier, ik denk niet dat we, de mensen komen niet vanzelf naar Oase. Hoewel Oase is wel een plek van... Van rust, waar je kan je lissen, waar je je honger kan verzadigen. Maar de mensen moeten ook awase zien. Zichtbaar zijn in onze omgeving. En zichtbaar maken, dat is ook uh, ons taak. Dat wij dat laten zien wie Jezus is. Zodat, want elke hart verlangt om, om echt gevuld te worden met Christus. Ook als ze Jezus niet kennen. Hij zoekt de mensen waar ze zijn. En, uh, en zo gaat hij ook zijn discipelen leren. En dan, als wij trekken in de straten van dit leven... ...hebben wij dan ook echt een missie voor ons leven. Een doel waarvoor wij leven... Is er iets dat je denkt, oké, okay, ik leef hiervoor. Is er iets dat je aan het einde van je leven kan zeggen, het is volbracht. Nou, of in ieder geval, ik heb mijn leven hier aan toegewijd. Want ik denk, als wij door de, het leven trekken en wij hebben geen doel, Waarvoor of naar wij gericht zijn, dan is volgens mij het leven wel een beetje waardeloos. Stel je jezelf je bent op een voetbalveld en je rent hier en daar en je maakt rare bewegingen en je weet niet waar je de bal moet schieten. Dat is dwalen. En wij mogen Christus een doel hebben. Een taak hebben in het lichaam van Christus. Gericht bidden. Want dat geeft leven voor onszelf. Maar ook leven voor ons gemeente en voor onze omgeving. En wat doet Christus als hij doelgericht zijn uh, uh, evangelie vertelt. Het koninkrijk van God verkondigt dan... doet hij drie dingen. Hij gaat onderwijzen. En hij gaat verkondigen. En hij geneest alle ziekten en kwalen. En dat onderwijzen is dus zo belangrijk... als mensen tot geloof komen, als wij in de gemeente zijn... dat wij onderwijs ontvangen. Want volgens mij... Het is moeilijk om te geven. als jij zelf niet verdiept. hebt in het ding waar je mee bezig bent. Als jij geen gitaar kan spelen. als jij niet kan. Uh, bij, als je geen kennis hebt van de Bijbel. dan is het moeilijk om. om Bijbelstuur te geven. of het is moeilijk dat je gitaar. of dat je de muziek gaat begeleiden. Of dat, dus alles. Wat je doet dan is belangrijk om onderricht. Dat je jezelf verdiept. En ook heel veel steeds daarvan leert. Leren en inschakelen. Ik heb ook heel veel mensen onderwijs gegeven in de Bijbel. En er zijn echt mensen, nou, zoals een Alpha Er zijn mensen die tijdens het onderwijs zeggen... Ik heb één keer een moslim gehoord zeggen dit verhaal. Hij zei, volgens mij, als de moslims hier komen zitten en luisteren naar deze lessen, ik kan me niet voorstellen dat niet allemaal tot geloof zouden komen. En nog een andere uh, vader van gezin, ook een, een moslim geweest is, en hij is gedoopt twee weken geleden. Hij pakt altijd de Bijbel en hij zegt, waar was ik? Waar, waarom, waarom hebben we al die tijd niks gehoord hiervan? Ik had buren die Christen van: Waarom hebben ze ons niet verteld? We zijn al die jaren ver, ver van Christus geleefd. Dus leren, onderwijzen en dat doorgeven. Want dat bevrijdt de mensen als zij. Dat weten van Christus. En dan, wat nog doet hij? Dus hij onderrichtte in de synagogen en hij verkondigde het koninkrijk, het goede nieuws staat. Het goede nieuws. En ik denk als wij in deze wereld kijken, dan, dan kunnen we allemaal zeggen, amen, dat deze wereld mist het goede nieuws. Nou, probeer maar het nieuws aan te doen, het journaal, en luister naar het nieuws en dan ontdek je het inderdaad. Goede nieuws. Dit zijn alleen maar bij Christus. Er zijn geen goede nieuws bij iemand anders. Ik ga naar, uh, soms praten met mensen van andere religieën over. Waar... Oké, ik zeg, wat heb jij? Vertel mij. Vertel mij maar, wat heb je voor mij? Ja, gewoon geloven. Ja, en dan? Heb ik het eeuwige leven? Zekerheid? Nee, nee, dat... Allahu uh, God weet het. Oké. Okay, uh, heb ik de zekerheid van vergeving? Nou, als je dat en dat en dat en dat en dat en dat en dat, en dat doet, misschien wel. Het goede nieuws. Niet bij een religie, maar ook niet in deze wereld om je heen. Niet in je land en niet in de buurlanden. Deze wereld heeft echt het goede nieuws nodig. En dat hebben wij. Wij kunnen zwijgen. En de wereld in zijn armoede laten. En in zijn ellende. En we mogen onze mond open doen. Om het goede nieuws te vertellen. God houdt van jou. Echt. Ik was net bij een gezin geweest voordat ik hier kwam. Een moslims gezin. En ik heb een kaartje van geschreven. God houdt heel veel van jullie. En ik mocht dat ook met hun daarover praten. Het is toch mooi? Het is echt het goede nieuws. Het enige wat Christus heeft, is het goede nieuws. Het evangelie. Die mogen vertellen. En hij genos. derde was hij genos. Misschien denk je, ja ik kan niet zoveel mensen, niet zoveel wonderen doen. Maar ik denk dat heel veel mensen genezen worden als gevolg van het onderricht en van het goede nieuws. Ik geloof dat vele mensen, en ik zie dat ook, worden echt geestelijk genezen, maar ook lichamelijk. En als de Heer door zijn liefde en wijsheid die zwakheid laat bij jou, of die ziekte, dan gebruikt hij zelf de zwakheid tot grote wonderen. Zijn macht, zijn genade wordt zichtbaar in jouw zwakheid. Het is toch een heerlijke Heer wat we hebben. Heerlijke God, die kan genezen met één woord, en als hij dat laat, dan wil hij veel Grotere dingen doen. Misschien genezen van anderen door de ziekte die je hebt. Zoals hij bij Paulus heeft gedaan. Door de zwakheid of de doorn die hij had in zijn vlees. Dus onderrichten. het Goede nieuws brengen. Maar ook helpen. Dat kan je noemen pastoraat of diaconaat maar in ieder geval, dat op die manier ging Jezus zijn missie vervullen. Onderrichten, goede nieuws brengen, en daar zijn praktijk mensen helpen. En dan een volgende punt. Christus ziet de realiteit. Ik denk als je een doel wilt stellen... Of als je een missie wil hebben. Dan moet je ook oog hebben voor je omgeving. Voor de realiteit waarin je leeft. En zien. En zo mooi dat Jezus ziet. En dat is vers 36. Toen hij de, menigte, de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen. Omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen als schapen zonder herder. Hij zag en hij had medelijden met hen. Hij zag de mensen die geen herder hebben. En hoeveel mensen in deze wereld nu gaan niet achter herders die hun leven kapot maken. Dus als je geen herder hebt, dat is heel erg. Maar dat je ook nog een, een slechte herder hebt, dat is nog erger. Denk ik. Hij maakt die leven kapot. Hij heeft hem, zowel op religieuze manier als je een slechte, valse herder hebt, maar ook als je achter een herder, een vorst, president achteraan loopt, wel in onze landen, ik kom uit Syrië, Midden-Oosten, Afrika, of, of zelfs Europa, al die leiders, de herders die zichzelf zoeken. De herders, de leiders die zelf willen een naam voor zichzelf maken. Hij zag hen kapot, omdat ze achter slechte herders gingen. En er is maar één herder die jou ziet. En ook je ziet je gedachten. Jezus ziet ons iedereen. En hij ziet onze zwakheid. En hij ziet de voorstelling waar je vanmorgen, vanmiddag mee bezig bent. Toen je wakker was. En dan denk je nou ja hier, hoe kan ik nou verder gaan? Ik voel me wel als een verdwaalde schaap. Ik voel me als een verloren, Ik voel me kapot van binnen. Jezus ziet jou dat is toch zo geweldig. En dan, als hij jou ziet, gaat hij jou niet afwijzen zoals alle andere leiders, nee. Hij ziet jou en hij komt met liefde naar jou toe, om jou te genezen. Dat is onze Heer, dat is onze Herder, dat is onze Jezus. Welkom. <laughs> dus dat is, Jezus ziet, Jezus ziet die realiteit. En de vraag of wij dat ook zien, of wij echt ook de mensen zien, als schapen zonder herders. En als we dat zien of wij dan ook de medeleiding moeten hebben. Jezus ziet dat er is maar echt één herder. En dat is Christus die hen het beste kan geven. En mogen de heren onze ogen openen om ook die herder te zien. Dat wij zelf bij hem gaan die ons kent... En doorgrond en helpt en kan helpen en genezen. Maar ook dat we de anderen zien zonder Hem. Dat we Hem, hen bij Hem brengen. En dan wil ik naar het derde punt gaan. Als jij de realiteit ziet, dan is het ook soms niet makkelijk. Daarom, benoemt Christus benoemt de uitdaging. Christus zegt niet, nou, het is allemaal makkelijk, ga maar gewoon, weet je, Evangeliseren in Amsterdam en overal, weet je dat is... Nee, Hij heeft ogen ook voor de problemen en de uitdaging die daar tegen zult komen. En hier in vers 37: Hij zei tegen zijn leerlingen: De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. De oogst is groot. Ik weet niet of jij uh, ook kent de manieren van oogsten van 2000 jaar geleden. Of jij ooit zoiets uh, gezien hebt. Maar ik kom uit Syrië en uh, mijn vader was een boer en die had heel veel ook land van Tarwe... En uh, kikkeerten en, en ander soort erten die ik niet weet in het Nederlands hoe die heden. Maar, en toen ik nog tien jaar oud was, en als dan de tijd van oogst was, dan gingen we oogsten. Nou, dat, misschien noem je dat kinderarbeid, nou dat is nog erger. Het <lacht> is echt vreselijk. vreselijk. Als ik daaraan denk, dan krijg ik soms, uh, nou gelukkig ben ik... Niet meer daar. Dan word je om vijf uur s morgens wakker. En dan uh, ga je oogsten. Dan ga je met je handen oogsten. Dan doe je soms sokken in je hand. Want uh, het is allemaal heel veel doorn en zo. En dan ga je onder de zon van 40, soms 50 graden. De hele dag van vijf uur, zes uur s morgens tot zeven uur s avonds. En dan hebben we een paar keer pauze natuurlijk. En ik ben twee keer, hadden ze mij kwijtgeraakt, want ik was gewoon flauwgevallen of zo. Ze gingen mij zoeken, gelukkig hebben ze mij gevonden. En anders stond ik hier niet. Maar dat is echt vreselijk. Het is, zo, het is geen makkelijke klusje, oogsten. Afgrijzelijk staat, echt heel moeilijk. Ik, kan niet, uh, ik heb geen woorden voor. Heel moeilijk. En als dan heel veel is. <laughs> En dan heb je maar ben je de enige daar die bezig bent, of met weinig mensen. Nou, dat is ook een beetje wel... Nou, dat wordt nog zwaarder. Als je met 200 man bent zo'n klein stukje, nou, dat gaat wel heel lekker, makkelijker. Maar dat is dus, hij, hij benoemt de uitdaging. Het is moeilijk. En uh, ook nog, de oogst is heel kwetsbaar. Als je denkt, die woorden zijn dus 2000 jaar geleden gesproken. En, uh, en in die land van Midden-Oosten, dan is het in de zomer gaan ze oogsten in juni ongeveer. Begin juni gaan ze oogsten. En het is zo heet, ze hebben geen drupje water. en Eigenlijk als, als je niet op tijd bent, dan kan gewoon de hele oogst verloren gaan. En als als iemand ging roken daar en zijn peukje gewoon weggooien... dan heb je een grote brand. Dus het is heel kwetsbaar. En dan, de Heer Jezus ziet dat allemaal. Dus hij zegt, nee, het is wel heel moeilijk. En dan nou, moeten we maar opgeven. En moeten we maar ophouden... Nee, hij gaat door. En ik denk dat hij ook ons niet zomaar laat met onze gedachten en de moeilijkheid. Nee, hij geeft ook een weg van oplossing. Dat is de vierde punt. Niet vluchten, maar, maar hij geeft de weg naar de oplossing. Ik wil dit verhaal vertellen van mijn broer. Mijn broer, mijn broer is later tot geloof gekomen, na mij, in uh, ongeveer nou ja, vier jaar. En, uh, en iedereen zegt tegen hem: ja, Neem je vrouw en kinderen, kom maar naar Nederland of naar Europa, het is oorlog in Syrië. Dus zij zien wel de realiteit, maar hij ziet het ook. Hij zegt: Ja, da daarom kan ik niet vluchten. Oh. Het is oorlog, dus je moet vluchten. Hij zei nee, het is oorlog, dus daarom moet ik niet vluchten. Want als ik nu vlucht, wie gaat zorgen voor al die mensen? Wie gaat het evangelie brengen? Als wij de sterken en de rijken weglopen, wie gaat voor de armen en de, al die vluchtelingen die ontheemden, die ook naar onze stad komen zorgen? Hij weigert een paspoort voor zichzelf, en voor zijn vrouw en kinderen te halen. En zei, hier gaat de Heer ons helpen. Dus hij zegt, ja het is wel een oorlog. Maar denk je dat de Heer ons niet gaat helpen? Om weg te openen. Om hier ook in die oorlog, in de moeilijke situatie te evangelie te brengen. Jawel, dat doet hij? En daarom naar de vierde punt. Christus wijst de weg naar de oplossing. En wat is die weg? In vers 38. Vraag dus de eigenaar van de oogst. Of hij arbeiders wil sturen. Om de oogst binnen te halen. Het vragen is dus het gebed. Bid. Oh, wij zagen wel Christus dat hij niet alleen maar de hele nacht ging bidden. Maar hij trok wel van, land, van stad naar stad. En door naar door. Dus dat betekent niet dat wij bidden. Dus ontvluchten om de mensen te bereiken in omgeving. Maar bidden, wat bedoelt hij eigenlijk? En moet ik nou de heer van de oogst vragen en bidden dat hij arbeiders gaat sturen? Toen ik dat las, ik kon eigenlijk niet begrijpen. Ik vond het, ik vond het heel raar. Want als ik denk aan mijn vader, als de oogst zo ver is, en de oogst moest verzameld worden, hij kon niet slapen. Ik kon echt niet slapen. Ja, wat is er aan de hand? Ja, ik, ik, ik moet snel arbeiders vinden. En als we dat niet vinden, dan moeten we weer zelf gaan die ocht verzamelen. Want het is maar één moment als, als een beetje harde wind komt, dan gaat alles breken. En als iemand gewoon zijn iets geks doet, zijn peuken weggooien, dan is gewoon alles in brand. Dus hij kan niet slapen wanneer wordt die oogst binnengehaald. Moet ik nou mijn vader wakker maken of een vreemde mijn vader wakker maken voor zijn oogst? Dat klopt gewoon niet. Moeten wij God wakker maken voor zijn oogst? Dat klopt ook niet. Of moeten we dat goed begrijpen? God hoeven we niet wakker te maken om zijn oogst binnen te halen, want hij heeft... Zo ongelooflijk alles gedaan dat hij zijn zoon heeft gestuurd naar deze wereld. Hij heeft de Heer Jezus, zijn enige geboren zoon, naar ons gestuurd om deze oogst. Nou, wij hoeven God niet wakker te maken met onze gebeden. Maar volgens mij, met deze gebeden maken we onszelf wakker. Dat wij die echte, die oogst, die, ochst, die is zo kwetsbaar. De realiteit van deze wereld die kapot gaat. Dat we gewoon dat ook zien met de ogen van Christus. Dat we ook die schapen die verdwaalt. Die ronddwalen, Die doelloos gewoon voor wat geld of wat stomme dingen. die zondige dingen van deze wereld. Hun leven aan toewijden. Dat gebed hebben wij nodig. Net als hij toen hij in de tempel was. En hij riep. Toen God zijn ogen heeft geopend, gereinigd heeft, toen vroeg God, wie gaan we zenden voor ons? En Isaiah zei, hier ben ik hier, zend mij waar u wil. Dat gebed hebben we erg nodig, dat we ook die oogst zien met de ogen van Jezus. Want het gebed maakt ons wakker om de oogst met dezelfde ogen als die van Christus te zien. Ons gebed. Verandert God niet, maar verandert ons om gericht naar zijn wil te werken. Ons gebed laat ons hart branden om die kwetsbare oogst zelf in de schuren te verzamelen. Ons gebed opent ons ogen om de realiteit te zien, zodat wij tegen God gaan zeggen, zoals hij zei, Heer, Heer ben ik, zend mij waar u wilt. Zijn wij bereid om die oogst te verzamelen. Laat ons bidden. Heren, we hebben echt dat gebed nodig, heren, allemaal. Geef ons, heren. Open ogen, heren. Om te zien wat u ziet van deze wereld. Zend ons, Heer, De kracht van uw geest. Elk persoon hier Individueel. Maar ook als gemeente. Zegen, Heer, deze gemeente. Laat deze gemeente hier gevuld worden met... Vele... Verdwaalde schapen hier uit deze wereld die hier komen om de goede Herder Christus te ontmoeten te zien. Here, vervul ons met uw Heilige Geest en laat ons de wegen zien. Here, laat ons ook uw voeten stap hier volgen. Want dat is de juiste weg om veilig ook uw wil te doen. En bescherm ons hier van alle gevaren, van alle moeiten die ook kunnen zijn tijdens het evangelisatiewerk. Bescherm ze ons hier door de kracht van uw geest, door uw engelen. In Jesus' name. Amen.